Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig jaar. Live. ZZFM. nu de Muziekboulevard. Alweer sneeuw. Alweer sneeuw. Het is toch eigenlijk wat dat er gaat, uh, gewoon al nou, eens een beetje afgelopen ook. Uh. Het is uh, ten eerste een maand te vroeg, en ten tweede hoort het niet. Maar ja, het is wel Sinterklaasavond.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 Die oude baas die gaat uh, weer het land uit uh, na vanavond. En dan is het weer over voor de, voor de, de jaar weer. Want dan uh, gaat Sinterklaas weer dus even al zijn pakjes uh, weer verzamelen. Tenminste voor volgend jaar om dat weer uit te delen. Henk en Henk, uh, de afgelopen drie weken was hij regelmatig hier uh, te horen. Dat doe ik altijd als het een beetje Sinterklaas is. Vorige keer was ik het een beetje vergeten. Nu niet. Dus uh, reken er maar op dat uh, wanneer het Sinterklaas is, dat uh, dan elke keer toch wel eventjes dit voorbij gaat komen. Goed, het is uh, vandaag dus, zoals uh, niemand ontgaan is, 5 december. Dat betekent uh, dat het als volgt eruit uh, ziet. Want ja. Uh, we kunnen wel zeggen dat er uh, nog wel het nodige gebeurd is uh, op 5 december. Maar laten we eerst maar uh, vertellen wat er, uh, uh, dat we de 339 dagen gehad hebben inmiddels. En dat er nog 26 over zijn. Vandaag jarig. En dan moet ik eens even goed uh, gaan kijken wat, uh, wie die jarig zijn. Want er zitten een hoop artiesten tussen. Little Richard, Amerikaans rock'n'roller, wordt vandaag 78 jaar. Tootie Fruity, kent hem wel. J.J. Kale, dat is een Amerikaans muzikant. Uh, hij was onder andere de man van, het, uh, van de hit Cocaine. Dat heeft de heer Clapton ook nog eens een keer uitgevoerd. Uh, maar J.J. Uh, Kale is vandaag 72 geworden. Jeroen Krabbe, die kennen we ook. Hij speelde onder andere Willem van Oranje in een televisieserie. En hij is bekend van vele rollen. Waaronder bijvoorbeeld uh, in het uh, toneelstuk van Anne Frank... Uh, speelde hij daarna, uh, de rol van Otto Frank. Jeroen Krabé is vandaag 66 jaar geworden. José Carreras, één van de drie Spaanse tenoren. Of één van de drie tenoren. Er is er inmiddels één overleden. Dat is uh, Luciano Pavarotti. Maar uh, Carreras, uh, die is vandaag 64 jaar geworden. Jim Messina is Amerikaans popmuzikant. Wordt vandaag 63 Marianne Weber viert vandaag haar 55 e verjaardag. Dan hebben we René Schumann, Nederlands zanger, wordt vandaag 43. Uh, hij heeft uh, een aantal hitjes uh, gehad in uh, het eind van de jaren 80. Hij deed mee bij uh, Henny Huisman als uh, dacht um, Elvis Presley. Wordt ook een beetje zo omschreven als uh, de Elvis van uh, de lage landen. En trainer van PSV, Fred Rutte, de oud-Nederlands voetballer bij Twente onder andere, wordt vandaag 48. Hij heeft goede zaken gisteren gedaan, want PSV, zijn ploeg, won van Heracles gisteravond met 5-2. Dus het was een aardig cadeautje wat hij kreeg van zijn... Van zijn vrienden van de club, zeg maar. Nou, dat weet je dan ook weer. Wie er allemaal jarig zijn. Straks krijg je natuurlijk een overzicht. van de gebeurtenissen van deze dag. Want er zijn natuurlijk ook nog wat dingen. die hebben plaatsgevonden op 5 december. Maar we hebben natuurlijk ook heel veel muziek hier bij ons. in de Muziek Boulevard. Dat heet dan ook De Muziek Boulevard. En dan draaien we dus ook heel veel van dit. Van dit soort uh, dingetjes. Uh, maar zit ik alleen even te kijken. Want ik, volgens mij gaat er iets uh, niet helemaal uh, zoals het zou moeten zijn. Nou ja, goed. Uh, ik ga gewoon uh, lekker beginnen met een, uh, met een fijne nummer. Dat, uh, dat, dat, dat, dat, oh, dit is misschien wel heel erg leuk om uh, hiermee te beginnen. Uh, die jongens die uh, komen eraan hoor, eerlijk gezegd. Uh, ze heten uh, Vlucht13 en dit heet het uh, Het Antwoord. laat je in de vaan, je komt er eens wel achter als je naast me komt staan. Een antwoord en de vraag die je zocht. Het raar aan jou is dat je stelt en je Mijn naam is Jodie Zwart en zij uh, heeft uh, onlangs de Amsterdam Popprijs 2010 gewonnen. En uh, dat uh, was toch wel heel bijzonder, want we hadden toen, uh, toen de tijd ook in de uitzending, ik geloof alweer een week of twee terug, drie, drie zelfs alweer. Uh, dat ging heel rap, maar goed, uh, ze heeft in elk geval al een. Uh, ja, min of meer een uh, mijlpaal bereikt. En hoe het uh, verder met haar gaat, dat, dat uh, zullen we ongetwijfeld in de toekomst uh, moeten afwachten. Maar dat het uh, iemand is voor de toekomst, bewijzen ook bijvoorbeeld met uh, dit nummer Time to go. Daarvoor hoorden we vlucht 13 met het antwoord. Het is uh, 18 minuten over uh, 12. Uh, gaan we nog eventjes in ieder geval de gebeurtenissen van 5 december even bekijken. Want er zijn nog wel wat uh, dingen te melden. In uh, een nachtclub uh, in de Russische stad uh, Perm breekt op zaterdag 5 december 2009 brand uit. Waardoor minstens 152 mensen om het leven komen. En op vrijdag 5 december 1980 zendt de FARA de eerste kinderen voor kinderen uit. Dat is ook alweer uh, 30 jaar geleden. En op maandag 5 december 1955 trekt Zuid-Afrika zich terug uit de Verenigde Naties... Wegens de veroordeling van de apartheidspolitiek. En dat zou toch behoorlijk lang duren uh, voordat dat uh, echt afgeschaft werd. 35 jaar later. Onder andere uh, met uh, Frederik Willem de Klerk aan het roer. Toen uh, begon er echt wat te veranderen. En later kwam Nelson Mandela uh, als president nog een keer aan de macht. En nu is deze Nelson Mandela zo verschrikkelijk oud... dat hij van zijn oude dag uh, wil gaan genieten. Uh, bovendien heeft uh, een aantal mensen... die Direct met uh, de oud president te maken hebben. Gevraagd of uh, de wereld niet zoveel meer uh, ja, verzoeken heeft tot interviews met uh, Nelson Mandela. Nelson Mandela is uh, nou ja, 90, 91 inmiddels uh, al. En uh, wil gewoon, uh, ja, min of meer nu een beetje zich uh, terugtrekken uit alles wat met wereldpolitiek te maken heeft. Dat uh, was het uh, verhaal. Uh, dan hebben we natuurlijk nog meer gebeurtenissen op 5 december. Op vrijdag 5 december 1930. Ontsnapt na een explosie bij een chemische fabriek in Luik een ammoniakwolk die 66 slachtoffers eist. En op 5 december vieren de Nederlanders, zoals gezegd, Sinterklaasavond. Dat uh, lijkt me wel duidelijk. Gaan we gaan weer eventjes uh, wat draaien van uh, iets, iets wat, uh, wat ik een, nou ja, in oktober uh, tegenkwam. En Zij heet Dalal Marouf, een dame die half Algerijns is en half Nederlands. Maar ze heeft een hele mooie song achtergelaten. En dat heet Trip to the Sea. Do you, really think that you can take it for granted? Do you really think that you can hurt me that much? Do you really Jealous face. Who told you that I? Think that you can take it for granted Try. En dat was niet uh, dus uh, Trip to the Sea, maar Trust. Uh, dat is een uh, nummer wat ik uh, nog helemaal, helemaal niet heb uh, gezien op het uh, EP'tje. Er, er staan er zelfs nog veel meer op, uh, zie ik. Uh, Tot mijn grote schrik, hè? ze hebben het er gewoon iets... Uh, ja, uh, er staat hier alleen I like you more and Trip to the Sea. Maar er staat dus nog veel meer op op dat, uh, dat EP'tje van uh, Dalal Marouf. Uh, en, en zij was in het Witte Theater in oktober... Hetzelfde geldt niet voor deze meneer. Maar deze meneer gaat wel zeer spoedig uh, iets, iets doen uh, in een vintage store. Dat is aanstaandag uh, donderdag in Amsterdam. Uh, zoek het even uit op internet. Daar is hij te vinden. In een vintage store gaat hij liedjes spelen. En dat het hele bijzondere liedjes zijn, dat uh, bewijst hij met, uh, met dit uh, nummer John Henry van Kashmir Hakim. Of course Hadassa Hadassah Rijpstra, zoals ze volledig heet. En uh, zij was vorige week de gast hier bij de Muziek Boulevard. En zij zal het land zeer spoedig verlaten... om te kijken of ze het via de Australische Nieuw-Zeelandse weg zou kunnen gaan doen. Nou, ik ga er gewoon lekker lang aan sleuren totdat het hier in Nederland ook gaat lukken. Uh, dit nummer, dat draai ik heel veel. Uh, het is kwalitatief uh, is dit natuurlijk even iets wat beter dan wat ik had... Ik kreeg van de week nog even een EP van Hadassah in mijn handen gestopt. Van, nou, hier heb je dat dan. Dan kun je het in ieder geval gaan draaien. Nou, dat zullen we ook zeker doen. Ook hier weer een hidden track op track nummer 5. Terwijl er vier aangekondigd staan. Dus het is ook wel heel erg leuk om daar weer achter te komen... wat die vijfde track dan weer betekent. Maar goed, dat laten we dan maar even voor, voor een latere keer in het midden. Ja, en Lex van der Hoorn is nog steeds met kerstreces. Nou ja, het zal wel een hele lange reces zijn. Want voordat Lex weer wat gaat doen, denk ik dat de winter alweer afgelopen is. Ik denk dat hij ook een beetje zo'n zo dier is, hè, wat een winterslaap houdt. Dus uh, goed, maar wat hij wel achterlaat is, zijn de, de plaatjes van het weer in deze omgeving. Zo bijvoorbeeld uh, kijk ik even naar uh, Noordwijk en Haarlem en dan zie ik eigenlijk bijna dat het, het hetzelfde is als Zandvoort. Sterker nog, het is hetzelfde. Maar goed, uh, vannacht uh, liepen de temperaturen terug naar zo'n graad of 1 onder 0. Tenminste, uh, moet ik het goed zeggen? Ja, ja inderdaad. En uh, vandaag kan er een spatje regen vallen. Er zijn zelfs uh, geluiden dat er sneeuw weer in aantocht is. Weer sneeuw. Ik denk dat het uh, na wel een beetje voorlopig genoeg is uh, met, uh, met die alleen... Um, maar vanmiddag zal de temperatuur op gaan lopen naar 3 graden boven nul En de wind waait uh, uit het zuidwesten en is windkracht 4. Vannacht uh, gaat de temperatuur naar beneden naar zo'n graad of 1. Dus het blijft licht dooien. Dus ook vannacht zal het niet gaan vriezen. Wat niet uh, ver, uh, verlet en uh, vermeld laat is dat je dus toch gewoon op moet letten. Want als er wat neerslag valt, dan kan het glad zijn. Dus zeg uh, niet dat ik het nu niet gezegd heb. Het kan dus uh, wel, wel degelijk glad worden. Maar goed, uh, het zal naar zo'n 1 graad, uh, zo graad gaan. Dan uh, zal morgen de temperatuur weer oplopen naar zo'n graad of 5. Kan een spatje regen vallen. Het is wisselend bewolkt. En de temperatuur die loopt op. naar zo'n gra uh, ja, zo graad of 5. En de wind waait uit het noordwesten. En is windkracht 3. Dan dinsdag. Dan uh, draait de wind zelfs naar het noorden. En toch merken we er niet zo gek veel van. Dat het uh, wat kouder wordt. Uh, Snachts wordt het een graad. 1 graad. En morgen, uh, dan overdag wordt het 5 graden. Dinsdag. Ziet het er ook als hetzelfde uit als maandag? En de wind waait dus uit het noorden en is windkracht 3. Tot zover het weerbericht van Meteo. Uh, Meteopagina.nl. Dat uh, is waar wij het uh, vandaan halen. Vier minuten over half uh, één inmiddels uh, geworden. We gaan gewoon vrolijk uh, verder met uh, de, de singer songwriters die er zijn. En dat uh, zijn er nogal wat. Deze, dat is Casper uh, Adrian. En hij heeft uh, dit nummer ooit uh, gemaakt en dat heet Small. A little girl cries. She can't keep it all inside. Dreams to carve one day, oh, but somehow they found a ceiling halfway. So what are you gonna do, out on your own? That she lost the flame and couldn't bear all the shame. So she took a free fall into misery in desperate search for a remedy. But where are you gonna run? Yeah, with your back against the wall. Every day that you're just out there standing small and you're tired of the chase so don't you think it's time to face your worries head on now well tell me girl Behind all the heartaches and bad memories There's still a way to be free Cause things need a change Van een mooi album. To save a fish from drowning. Zo heet dat, uh, dat album. Uh, deze heren uh, en één dame. Die uh, zijn uh, bezig met een uh, theatertournee En daarin uh, zullen ze onder andere ook uh, de kleine komedie gaan aandoen. Een van de, de leuke nummers en de leuke kanten van uh, deze band is. Dat uh, ze ook nog nummers naspelen van de band. Eigenlijk. ...coveren ze die. Maar ze doen dat zo op een goede manier... ...dat ze eigenlijk in mijn ogen de enige echte erfgenaam zijn... ...om die nummers te mogen spelen. En waarom? Dat zal ik je nu ook maar laten horen. Omdat hun muziek een beetje op de jaren 60, 70 leest geschoeid is. dat komt met name door Nick Schuit... ...en ik denk ook door Gerben van Etten... ...de man die op de toetsen speelt... ...van deze wonderschone groep, de Cosmic Carnival... Ik hoop dat we toch echt in de toekomst en de nabije toekomst... veel meer van deze jongens gaan horen. Nummer 1 overigens, Shell Love. Sold to the others so on no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 Dus kwart voor uh, één. Inmiddels uh, bij Zien van Zandvoort uh, geworden. Uh, ja, de kost me carnaval. Ik zei het al. Het zijn jongens uh, die uh, al uh, behoorlijk aan de, aan de poort uh, staan, uh, staan te kloppen. Als het gaat om, uh, om alles wat, uh, wat daarmee uh, samenhangt. Uh, om door te breken. Um, ze hebben, vorig jaar uh, hebben ze in de uh, finale van de Rock Alternative uh, gestaan bij de... Um, grote prijs van Nederland 2009. Maar ze hebben het, uh, dat hebben ze toegewonnen. En daarna is het, uh, ja, hebben ze eigenlijk een beetje uh, live in your living room gedaan. Dat soort dingen hebben ze gedaan. Uh, huiskamerconcertjes, noem maar op. Dus dat uh, zijn zo'n beetje de dingen die, die, ze, die ze gedaan hebben. Dus het, het is in ieder geval uh, wel heel erg uh, uh, dat ze bezig zijn van uh, het een en ander... Um, nu tijd voor een dame die ook uh, bezig is om eraan te komen. En dat heet uh, In The Light. En het is van Celine Cairo. Dat was hem, Bruce, even weer achter Celine Cardo. Uh, Bruce heeft uh, geloof ik ook alweer Bruce Springsteen, uh, dames en heren, thuis. Maar goed, uh, hij heeft weer een uh, nieuw materiaal achtergelaten. Ik zag het uh, gisteren wijs op weg uh, naar een uh, radio-uitzending... die helaas ook uh, gestrand is uh, in het zicht van de haven... Ging niet meer. En ik had er ook. Op een gegeven moment.. had ik er ook echt wel. had ik er ook tabak van, eerlijk gezegd. Ik denk. laat maar. De sneeuw was te hevig. Maar ik zag hem to toch echt liggen. Een, een leuk cadeautje. als je toch. misschien iemand er een plezier mee zou kunnen doen. dan zou ik me zo niet aan de indruk kunnen onttrekken. om juist dit erbij te pakken. Maar goed. wie ben ik? Sinterklaas. Is vanavond, dus dan moet je wel heel erg rappen zijn om het als Sinterklaas cadeautje. Maar anders kun je het altijd natuurlijk als, gewoon als kerstcadeau uh, voor uh, schotelen bij iemand. Zo simpel is het. Uh, deze heren, Chef Special. Vorig jaar waren ze bij ons hier in de studio. Maar tegenwoordig zitten ze al uh, driftig uh, op de, de landelijke netwerken te rotzooien. Uh, een van de singles die ze hebben uitgebracht was dit nummer Air Playing. I yo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 Nou, dat waren ze dus. De Chef Special. En dit gaan we dus horen tot aan het nieuws van uh, 1 uur. Dat ja, is gewoon een kort plaatje van uh, We Cook With Fire en de Science Industry. millions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 Van ZFM Via kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.